Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Criminelen hebben valse bankbiljetten ontwikkeld... die door betaalmachines niet als vals worden herkend. Daardoor kunnen ze de biljetten inwisselen voor echt geld. Eén Vandaag meldt dat op basis van een deskundige van Europol. Die zegt dat de criminelen zich minder richten op de visuele aspecten... zoals de kleur of het hologram... maar des te meer op specifieke kenmerken waar een machine op let. De Nederlandse bank zegt het probleem niet te herkennen... De PvdA is tegen de wens van het kabinet om meer gas uit de Noordzee te halen. De coalitiepartij zegt dat de fractie juist af wil van fossiele brandstoffen... omdat ze duur zijn en slecht voor het ecosysteem. VVD-minister Kamp wil onderzoeken hoe hij bedrijven als de Nam zover kan krijgen... om actiever te worden op de Noordzee. Binnenvaartschepen komen in Beieren niet verder op de Donau. Al bijna een week wordt de rivier in Duitsland geblokkeerd... door een Roemeens binnenvaartschip... Dat ligt door de lage waterstand aan de grond. Vandaag wordt begonnen met het overladen van de lading. Islamitische staat heeft in Egypte een Kroatische man onthoofd. Hij werd drie weken geleden ontvoerd toen hij naar zijn werk reed. De man werkte voor een Frans bedrijf in Egypte. Het is voor het eerst dat in Egypte een westerling door Islamitische staat is ontvoerd en onthoofd. Omroep Poont had de beelden van privégesprekken... tussen oud-burgemeester van Maastricht Onno Hoes en een 20-jarige man... niet mogen uitzenden. De omroep mag de beelden nooit meer gebruiken... en moet er ook voor zorgen dat ze van internet worden gehaald, zegt de rechtbank. Hoes kwam door het schandaal in de politieke problemen... en besloot daarom af te treden als burgemeester. Tot besluit het weer, af en toe zon, het is 20 tot 26 graden. Morgen geregeld zon, het wordt dan nog iets warmer, maximaal 30 graden... Wel is er later op de dag kans op een regen- of onweersbui. Vrijdag en in het weekend licht wisselvallig en enkele buien. Dit was het in CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De schonbakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in zandvoort.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 DFM, you 25 jaar live in Zandvoort. en jij bent erbij. Standing in a crowd room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me I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 Nossa, a falar, je me maakt, als je me me mata, ai, je me maakt, als ai, me maakt, als je me maakt, als me me maakt, Ai, je me te pego, je ai, ai,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 She walks right up to your side So we should just do it, do it, do it. Cause I don't want to risk of being right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 Too hard to say I'm willing to shave and shower. Willing to buy you flowers. Willing to do anything. That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 It's a go Cheetahs need to eat them. Run them to Just a sun.